9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het op een akkoordje gegooid met neuroloog Janse Steur. Dat zei CDA Tweede Kamerlid Ontzicht in het Radio 1-journaal. Volgens het Kamerlid heeft de inspectie met Janse Steur afgesproken dat, als de omstreden neuroloog zou beloven niet meer in Nederland te werken, hij niet voor de tuchtrechter zou worden gebracht. CDA leidt dat onder meer af uit het feit dat er nog in 2006... een verklaring omtrent gedrag is verstrekt aan Janssen-Steur. CDA wil een spoeddebat met minister Schippers over de zaak Janssen-Steur. De Vira, de hoge snelheidstrein van Amsterdam naar Breda en Brussel... kampt nog steeds met problemen. De trein die sinds een maand rijdt, komt vaak niet op tijd... en er vallen ook veel treinen uit. NS Highspeed erkent de problemen en zegt dat er al verbeteringen zijn doorgevoerd... maar dat het nog niet genoeg is.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 In de aankondiging staat dat het interview geen beperkingen heeft... en dat alles mag worden gevraagd. Vorig jaar oktober presenteerde het Amerikaanse antidopingbureau USADA een rapport... waarin meerdere wielrenners onder Ede verklaarden dat Armstrong doping had gebruikt. De Amerikaan raakte zijn zeven toerzeges kwijt en sponsoren lieten hem vallen. Het weer nog. Vanochtend bewolkt, van tijd tot tijd regen. Vanmiddag blijft dat zo in het zuidoosten. In de rest van het land wordt het droog met af en toe wat zon. en Het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen overwegend bewolkt en regenachtig en ook wat kouder. AMB verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op woensdag... maar ongelukken die veroorzaken veel vertraging vandaag. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Knoopend Diemen 10 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk en de IJssel 3 kilometer... De weg is daar dicht. Het verkeer kan omrijden. Verkeer richting Utrecht. Boog de borden Breda en Gorkum. Dat kan vanaf knooppunt Terbrechtse Plein. Dan ook nog een aanrijding op de A35. Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en Delde 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef... 3 kilometer door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Maar het loopt daardoor ook vast op de A326, Wiegen richting Bankhoef... richting de A50, voor knooppunt Bankhoef 3 kilometer. De strijd barst los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het Essent ISU EK Allround op 11, 12 en 13 januari in Thielverenveen...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 Macro, waanzinnige winstweken. Porsche wasmachine, 299 euro.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 Het NOS Radio in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen het is vijf minuten over negen. Er is sprake van een humanitaire ramp in Syrië. Dat zijn hoogleraar hulp bij ons vanochtend in de uitzending. Syriërs hebben dagelijks met geweld te maken en zijn nu ook verstoken van voedselhulp. Het Rode Kruis straks met wat wel en niet kan in het land. Maar eerst naar de aanhoudende onrust over neuroloog neurolog de Steur. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gaat kamervragen stellen... aan minister Schippers van Volksgezondheid... en staatssecretaris Steven van Justitie over Janssen Steur. In Nederland mag hij niet meer als arts werken. Vorige week spoorde de NOS de omstreden arts op... in een kliniek in het Duitse Helbron. In Duitsland is hij inmiddels ook nieuws geworden. Vanochtend spraken we Omtzigt en we vroegen hem... of hij al contact had gehad met Duitse parlementsleden... over deze kwestie. Ik zie de Duitse collega's volgende week. Ik ben uh, als vicevoorzitter van de Raad van Europa... de Commissie Gezondheidszorg... En daar is volgende week weer een vergadering van, dus ik zal ze ongetwijfeld spreken. Maar, maar dat... heeft ze nog niet gesproken, begrijp ik? Ik heb zo. ze nog niet gesproken, ja. maar we staan er ontzettend gekleurd op. Al in 2007 is er aangifte gedaan door heel veel ex-patiënten. In 2009 schrijft de minister in antwoord op onze kamervragen. we gaan dit heel snel behandelen in de rechtszaak. Wordt niet behandeld. De inspectie doet niks, dus er is geen tuchtrecht. Dus het probleem is, deze man is helemaal geen ex-neuroloog. Hij is nog neuroloog, want hij is nog steeds niet veroordeeld in Nederland. En dat maakt deze zaak zo ja, ongelooflijk. Hij heeft dus hersenoperaties uitgevoerd die hij niet mocht. Er zijn mensen die zelfmoord gepleegd hebben... omdat ze op jonge leeftijd hoorden dat ze maar hadden... wat ze helemaal niet hadden. Um, echt een horrorarts. En um, de Nederlandse overheid kijkt, ja, staat erbij en kijkt ernaar. En we moeten bijna hopen dat straks de Duitsers... die nu een onderzoek gestart zijn hem wel snel voor de rechter brengen. Want dan wordt hij in ieder geval veroordeeld. En dan we, kan hij in ieder geval op een zwarte lijst geplaatst worden. Maar u zegt, Om... Nederland staat er gekleurd op. U verwacht een internationaal verwijt? Ja. Ik bedoel, wij hebben de inspectie voor de gezondheidszorg... daar is toch alles schijn van dat hij een overeenkomst getekend heeft van Jansen. Zolang jij maar niet hier in Nederland werkt, vinden wij alles best. En ze hebben toch gewoon...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 dat hij allemaal prima gefunctioneerd heeft de afgelopen jaren. Mm. Nederland heeft consequent aan het buitenland gezegd... bij jullie kan hij wel werken, terwijl wij consequent vinden... dat hij in Nederland niet kan werken. Maar wie is, is daarvoor verantwoordelijk, meneer Omzicht. Want dat is interessant, hè? Um, u, wilt, u gaat vragen stellen, u wilt dat weten... van de minister van uh, Volksgezondheid, en Justitie. Ja. Maar uh, volgens mij is er ook een probleem... Um, als het gaat om verantwoordelijkheid. Want, want ergens moet dat dus geregistreerd worden... dat deze arts um, eigenlijk zijn werk niet meer zou moeten doen...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 Ik zie een heel belangrijke rol voor de inspectie en hoop dat ze er alsnog toe overgaan om hem voor de terugrechter te halen. Zodat hij een aantekening krijgt dat hij doorgehaald wordt. En ik hoop ook dat de rechtszaak tegen hem. Uh, op de minister vier jaar geleden bij Kamervragen antwoorden. Dit gaan we nu met de grootste spoed oppakken. Mm. Er is nog geen inhoudelijke behandeling geweest. Maar, dus waar, gewoon... was, waar was u dan in die tijd? Want er zijn dus vragen gesteld al in het verleden. En uh, ja, het lijkt wel alsof nu uh, ja, het, het, het, het in het buitenland ook voor veel ophef zorgt. Uh, men opeens wakker wordt en nu ook. Nou, maar. Ik heb um, de afgelopen keer, jaren vier keer Kamervragen gesteld over janssen Steur. En ik heb ze ook vier keer naar de Radio Engineel gestuurd. En drie keer is er niks mee gedaan. Want het was niet het nieuws. Het was niet interessant, want het was niet aan het werk. Niemand dacht van, oh, we moeten er wat mee. En heeft u afdoende antwoorden gekregen op die vragen die u heeft gesteld? Nee, natuurlijk waren die vragen, antwoorden niet afdoende. Maar ik weet niet wanneer u in Nederland publiciteit krijgt met antwoorden op Kamervragen. Het probleem is gewoon: ik heb hier, ik woon zelf in Enschede. Mm -hmm. Met die slachtoffers. Ik heb hier keer op keer aandacht voor gevraagd in de Kamer. Dus ook u gewoon heeft alles aan gedaan? Vindt u. Ja, het is overigens niet aan een Kamerlid. Het is een beetje beschamend dat ik als individueel Kamerlid... mijn individuele rechtszaak moet gaan bemoeien. Dat staat eigenlijk best wel lelijk in een rechtsstaat. Ja. Daar ligt gewoon de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie... om eens wat sneller te gaan werken. Nou ja, niet, niet, niet, de niet als de inspectie wat u betreft uh, steken laat vallen, toch? Nee, nee, dan controleer ik het. En daarom heb ik die vraag ook gesteld. Ik had er ook niet zoveel moeite mee. Nee, maar, maar het is Omtzigt... natuurlijk wel raar dat ik dat ja. meerdere keren moet doen. En met mijn meerdere collega's. En pas wanneer het nieuws wordt, dat er dan wat gebeurt. En dat je dus in 2009 al de belofte hebt van... Nou, we gaan het nu snel oppakken. Ja, maar meneer Omtzigt, en... u, ge u geeft het zelf al aan. Politie politiek gaat natuurlijk niet over, over het ministerie. En uh, heeft u dan enig idee, want daar lijkt het dan toch op te hangen... waarom dat strafproces dan zo lang duurt? Nou, het is een keer van rechtbank gewisseld... Um, en het lijkt erop dat die ene rechtbank gewoon niet in staat was om het complexe proces te doorgronden. Want het is best wel een lastig, lastige zaak. En dat, dat kunt u zien met meer dan 100 slachtoffers die aangemeld zijn. En nou, je moet best wel wat medische expertise hebben. Dus het is een ongewone zaak. En als dan degenen die de zaak moeten behandelen daar niet heel veel vaart mee maken... Ja, dan blijft hij heel lang op een stapel liggen. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt gaat dus opnieuw vragen stellen over janssen Stuur, doet hij aan minister Schippers en staatssecretaris Steven. Dan naar China, want daar gaan de journalisten van het blad... de Southern Weekly weer aan het werk. Begin deze week gingen ze in staking uit protest tegen de overheidscensuur. Iets wat zelden voorkomt in China. Voor het gebouw van de redactie werd door voor- en tegenstanders... veel gediscussieerd over de vrijheid van meningsuiting. Hey, we we zijn het er dus mee eens. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, ja, het conflict bij Southern Weekly, is dat nu hiermee opgelost? Nou, de nieuwe provinciale partijsecretaris, die er pas een maandje zit... en een, een reizende ster is binnen de partij, die heeft zich er persoonlijk mee bemoeid. En hij heeft met de journalisten nu afgesproken dat de staking wordt beëindigd weer doorgaan en dat er morgen ook gewoon een krant verschijnt. En hij heeft plechtig beloofd... dat er geen strafmaatregelen of ontslagen zullen volgen. Dat is... Toch wel moe, kan je zeggen, want uh, doorgaans, uh, als mensen in opstand komen tegen de regering of tegen de partij, dan volgen er meestal wat hardere maatregelen. En ook zou het hoofd van het Provinciale Propagandadepartement worden ontslagen als onderdeel van de deal. Want met hem was dus alles begonnen, hè, vorige week. Tegen hem werd met name gestaan, tegen hem waren petities op internet gericht, tegen zijn steeds strenger wordende censuur van de afgelopen jaren en zijn optreden, van vorige week. Toen een hoofdredactioneel artikel over grondrechten. moest wijken voor een, een beetje een kabbelend nieuwjaarsverhaaltje. Is een deal snel gekomen, Rieke? Ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat de communistische partij niet uh, wilde dat dit uh, als een olievlek uit zou gaan breiden hè, over het hele land. Want uh, iets wat provinciaal is blijft tegenwoordig, ook in China, niet lang meer in de provincie uh, door internet hè, en door sociale media. Heel veel mensen bemoeiden zich ermee. Nou, je hoorde net ook die felle discussies die op straat plaatsvonden, die vonden zo mogelijk nog heftiger plaats op internet. Uh, maar ja, je moet je afvragen of deze deal eigenlijk wel op tijd genoeg is gekomen om te voorkomen dat het uitbreidt. Want gisteravond is er ook onrust uitgebroken op een redactie van een grote krant hier in Peking. Daar waren journalisten het ook niet eens met het verplicht publiceren van een artikel. Ze weigerden hun werk te doen. En sommigen zouden nu een ontslag hebben ingediend, waaronder de uitgever zelf. En op de website staat op dit moment een grote kop. Wij hebben geen controle meer. Dus wat dat betekent, we proberen ze te bereiken... maar dat is ons tot, tot nu nog niet gelukt. Nou leek dit wel het begin, het echte begin... van de strijd tegen de overheidscensuur in China. Is het ja, dat daarmee dan toch niet geworden... Nou ja, er staat in ieder geval niets uh, in die afspraken... die er nu zijn gemaakt met de journalisten van de Southern Weekly... Uh, over de toekomst, over hoe het nu verder zal gaan... of de partij zich nou voortaan niet meer zal bemoeien... met de inhoud van de krant. Dus het lijkt nu uh, een beetje met de mantel ter, der liefde opgelost. Uh, hè, waar de vooral die provinciale partijsecretaris veel complimenten voor krijgt. Dat hij niet wegloopt voor de ongenoegens van de bevolking... maar ze juist oplost en naar ze luistert. Maar het is eigenlijk nog afwachten of dat allemaal zo blijft... Als de camera's en de aandacht straks niet meer op deze krant of journalisten gericht zijn. Want eigenlijk moet je dan pas op gaan letten in China. En kijken of er inderdaad niet alsnog ontslagen vallen. Of er wordt ingegrepen bij de krant. Marieke de Vries vanuit Peking. Ze werd niet gehinderd. De verbinding was gewoon niet zo goed. Vluchtelingenorganisaties proberen de uitzetting van een Oeigoerse asielzoeker tegen te houden. Daar hoort u zo meer over. Eerst naar Tamara voor de Verkeersinformatie. Het aantal files zijn al, uh, is al aan het afnemen. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal. Nog wel wat ongelukken die opvallen. Dat is op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Holendrecht 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwerkerk en de IJssel 4 kilometer door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden. Bent u op weg naar Utrecht, volgt dan de borden Breda-Gorkum. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een miljoen Syriërs is op dit moment verstoken van voedselhulp. Hulpconvooien kunnen de mensen niet bereiken door het voortdurende geweld... zegt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Rode Kruis is een van de organisaties die voedselpakketten uitdeelt. En Marlijn Stoffels is van het Nederlandse Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is het op dit moment, wat, wat kunt u inschatten? Want de contacten met Syrië van het Nederlandse Rode Kruis zijn goed. Hoe is de situatie daar? Ja, ook wij zien uh, de situatie uh, verslechteren de afgelopen maanden. Uh, de gevechten worden zwaarder. Er zijn eigenlijk meer uh, conflicthaarden uh, waar gevochten wordt. En uh, ja, we helpen eigenlijk steeds meer mensen daar. Hè. Uh, we hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld anderhalf miljoen mensen geholpen in, uh, in Syrië. Maar de vraag wordt eigenlijk alleen maar steeds groter. En uh, ja, de vraag is eigenlijk inmiddels zo groot uh, dat we het eigenlijk nauwelijks meer aankunnen, de vraag aan uh, uh, voedselpakketten. Maar het gaat ook om dekens, om andere dingen. Wij begrepen eerder um, dat zelfs de basisstructuren vernietigd zijn... als het gaat om graan bijvoorbeeld, dat uh, graanmolens uh, kapotgeschoten zijn. Uh, het lijkt mij dat de nood alsmaar groter wordt in Syrië. Ja, he, want, want he, bij, bij conflicten denk je vaak aan, aan gewonden he, gewonden helpen. maar. Wat ook gebeurt is dat mensen massaal op de vlucht slaan. En ja, die mensen die hebben niks. Die hebben geen, geen, geen voedsel, geen dekens en dat soort dingen. Maar het gaat inderdaad ook om heel praktische dingen. Um, watervoorzieningen zijn kapotgeschoten. Er zijn geen waterleidingen meer, dat soort dingen. Dus de, de afgelopen tijd, de afgelopen maanden hebben we als Rode Kruis heel erg geïnvesteerd... juist om uh, mensen van schoon drinkwater te voorzien, uh, zuiveringstabletten... maar ook uh, de waterleidingen zo goed en zo kwaad uh, mogelijk herstellen met generatoren... Um, ja, daar hebben we dan 10 miljoen mensen mee kunnen helpen, maar dat is ook nog steeds een fractie van wat nodig is. Uh, ja, de vraag is enorm op het moment. Ja, maar krijgt u de spullen nog wel ter plaatse? Nou ja, dat is het lastige. Uh, je hebt een aantal problemen. Er is een conflict. En uh, het eerste probleem waar je tegenaan loopt is de toegang. En dat betekent dus ook dat je, dat je steeds zult moeten voeren met, met de regering, maar ook met, uh, met de oppositiepartijen. Um, en, en dat is uh, nou enorm uh, veel gesprekken voeren om die toegang te krijgen. Maar ook de veiligheidssituatie, hè, er wordt gevochten. Uh, dus je moet elke keer kijken, van, uh, kun je met je vrachtwagens en met je konvooien uh, het gebied in, ja of nee? En um, ja, dat gaat af en aan uh, soms goed, maar ook heel vaak niet goed... Dus dat is heel erg lastig. En een ander probleem is, is de financiële middelen. Uh, er is gigantisch veel nodig om deze hulpverlening te kunnen doen. Op dit moment is er nog een tekort van zo'n 40 miljoen uh, euro. En uh, ja, daar heeft het Rode Kruis uh, wel hulp bij nodig om dat te, dat te kunnen doen. Ja, dus je hebt geld nodig. Ja, wij zijn ook campagne aan het voeren nog steeds, hè, op Giro 5125. En uh, ja, wij hopen ook dat uh, de Nederlanders ook daarbij bij kunnen helpen. Want ja, de problemen zijn daar gigantisch en, en de nood... Dat is groot. Goed. Marlijn Stoffels van het Rode Kruis in Nederland. Dank. Dank. Dan de Oeigoeren. Want mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen... over de uitzetting van een Oeigoerse asielzoeker. Man wordt aan het begin van de middag op het vliegtuig naar China gezet. Plaatsvervangend directeur Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt deze man teruggestuurd? Nou, uh, de Nederlandse overheid gelooft eigenlijk niet... dat deze manier uh, gevaar gaat lopen in China... Het is voor uh, Oeigoerse asielzoekers in Nederland heel moeilijk om te bewijzen dat ze daadwerkelijk individueel een gevaar uh, lopen. Omdat ze bijvoorbeeld hebben deelgenomen aan een demonstratie uh, tegen de Chinese overheid in China. Ja. En, en waarom is dat dan zo lastig te bewijzen? Nou ja, de Nederlandse overheid zegt dat dat individueel moet worden aangetoond. Maar deze mensen hebben natuurlijk uh, vaak geen papieren of harde bewijzen waaruit blijkt dat, uh, dat men daadwerkelijk individueel gevaar loopt. En daarom zeggen wij uh, samen met andere mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch... dat je eigenlijk op dit moment helemaal geen Oeigoeren zou moeten terugsturen naar China. Omdat eigenlijk het, uh, het feit dat men China is ontvlucht... al uh, als voldoende bewijs wordt gezien dat men uh, een politieke vijand van, uh, van China is. Hmm. Ja. Is dat niet iets te makkelijk? Wat, wat, wat, wat zou deze man te wachten staan als hij teruggaat? Wat, wat weet u daarvan? We weten wel dat bijvoorbeeld uh, Zweden heeft vorig jaar twee Oeigoeren teruggestuurd en daarvan is niets meer vernomen. Dus daar, uh, daarvan is eigenlijk uh, het vermoeden uh, dat deze mensen in een werkkamp uh, terecht zijn gekomen waar ook uh, gemarteld wordt. En op basis van die ervaring heeft bijvoorbeeld China, of, uh, Zweden besloten uh, helemaal geen Oeigoeren terug te sturen. En andere Europese landen doen dat op dit moment ook niet. Dus Nederland is wat dat betreft wel wat volbarig en wat optimistisch over de veiligheidssituatie in China. Is dat gebruikelijk, dat Nederland afwijkt van andere Europese landen? Ja, ieder land kan een eigen inschatting maken ten aanzien van de veiligheidssituatie. Op zich is het wel opmerkelijk, omdat ook de AIVD vorig jaar nog een rapport heeft uitgebracht... waaruit blijkt dat ook de Chinese veiligheids uh, diensten in Nederland actief zijn en op de hoogte zijn van dat mensen in Nederland asiel hebben aangevraagd. Dus nog een keer een extra risico voor deze meneer. Ja, ja. Wat, wat rest u nog, meneer Kuipers? Nou, We hebben goede hoop dat de Raad van State toch nog in een spoedprocedure vanochtend toestaat dat deze meneer zijn hoger beroep in Nederland kan afwachten. Uh -huh. Maar eigenlijk uh, zoeken wij een politieke oplossing. En wij vragen staatssecretaris Steven om uh, het uitzetten van uw op dit moment uh, gewoon te stoppen. We hebben ook contact met een aantal fracties in de Tweede Kamer, waaronder GroenLinks en de PvdA, die hebben ook al hun zorgen geuit. En die zijn bereid om te kijken of de staatssecretaris het landenbeleid ten aanzien van China toch wat wil aanpassen. Ja, maar meneer Kuibers, het wordt, wordt ons al wel langzaam duidelijk dat er veel onduidelijk is. Uh, moet er eerst niet een helder beeld van de situatie komen? En hoe zou je dat kunnen krijgen? Nou, er, zijn, uh, er zijn rapporten van, uh, van, uh, van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Amnesty International, Human Rights, waar de veiligheidssituatie in wordt beschreven. Maar ik ben het met u eens dat Nederland eigenlijk een onderzoeksplicht heeft. En wij zeggen uh, voer een goed onderzoek uit. En ondertussen zet uh, geen Oeigoeren uit, terwijl je het niet zeker weet of deze mensen wel, uh, wel veilig uh, terechtkomen. komen. Nou, dat lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Want hebben we daar bijvoorbeeld een ambassadeur of een consulaat? Ja, de, de Nederlandse ambassadeur in Beijing, die, die stelt elk jaar een, een ambtsbericht op. Het laatste ambtsbericht uh, dateert uit maart vorig jaar en in, in de herfst is dat nog een keer bevestigd. Oh, en wat zegt dat dan? En uh, zij, uh, zij nemen wel de opmerkingen van Amnesty International over, maar uh, zij zeggen uh, niet dat voor de gehele groep Oeigoeren een gevaar bestaat. Dat toch individuen nog wel veilig kunnen, uh, kunnen worden teruggestuurd. Ja, Maar ja goed, nou ja, dan, dan handelt de staatssecretaris daarna natuurlijk. Dan Daarnaar. En, uh, en wij zeggen, dan speel je met mensenlevens en dat moet je eigenlijk niet willen. Uh, de meneer waar het hier in dit geval over gaat en die vanmiddag op het vliegtuig gaat, die is uh, religieus actief geweest in China. Uh, dat is ook bekend bij de, bij de, bij de Chinese politie en hij is ook, heeft ook deelgenomen aan demonstraties tegen de Chinese overheid. Dus dat is voor ons voldoende aanleiding om even de nood uh, wel te luiden. Directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Jasper Kuipers. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Nog even naar minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, die wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Vandaag gaat hij nog langs bij zijn collega in Parijs om zijn zaak daar te bepleiten.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 En dat zei uh, oud-CDA-minister Onno Ruding. Meer over de benoeming van Dijsselbloem, die mogelijk aanstaande is, vindt u wel eens op onze website nos.nl. .no. Vijf voor half tien. President Chavez van Venezuela zou morgen opnieuw beëdigd worden voor een regeerperiode van zes jaar. Dat hij afgelopen oktober de verkiezingen won. Maar het gaat even niet door, want Chavez is nog niet hersteld van een ingrijpende operatie in Cuba. Hij ligt dan nog steeds in het ziekenhuis. Het parlement heeft hem nu uitstel gegeven, maakte de voorzitter al dus bekend. A object de formaliser in fecha posterior la juramentación correspondiente ante het Tribunal Supremo de Justicia. Enthousiaste aanhang hoorde u Latijns-Amerika correspondent Mark Bessums over de vraag of dat zomaar kan, eigenlijk dat uitstel. Ja, dat is een vraag, daar wordt al wekenlang over gedebatteerd. Uh, volgens Chavez-aanhangers kan het dus wel. Uh, zij zien de beëdiging als een formaliteit. Uh, hun president is gewoon herkozen en is even te ziek om beëdigd te worden. Nou ja, dan doen we dat toch later. Maar de oppositie interpreteert de grondwet echt heel anders. Zij zeggen dat het hoge rechtshof officieel moet vaststellen... dat Chavez in ieder geval tijdelijk afwezig is. En dat dan de parlementsvoorzitter zijn taken moet overnemen. En waar het om gaat, dat zou dan in eerste instantie... voor een periode zijn van maximaal 90 dagen... Is wel duidelijk, Mark, wie er nou eigenlijk aan de macht is op dit moment? Ja, dat lijkt een hele simpele vraag en met een heel simpel antwoord. Nicolas Maduro, dat is de vicepresident... en die is ook door Chavez zelf aangewezen als een plaatsvervanger. Dus die is de baas. Maar ja, ook daar is de oppositie het eigenlijk niet helemaal mee eens. Want ze zeggen, formeel is ook de ambtstermijn van Maduro afgelopen... en moet ook hij nog worden beëdigd. En is er dus helemaal geen vicepresident meer. Kortom, ook daarover wordt geruzied in Venezuela. Maar... Inmiddels gaat iedereen er wel van uit dat Chavez weer beter wordt. Ja, dat is de boodschap, in ieder geval de boodschap uh, van zijn aanhangers. Chavez herstelt nog van zijn vierde operatie. Uh, hij heeft kanker ergens in het bekkengebied. Um, als hij straks weer in staat is om beëdigd te worden, dan is dit uh, opgelost. Maar ja, dat is natuurlijk precies het probleem. Wordt Chavez nog wel beter? En hoe lang gaat het dan nog duren? Het parlement zegt, uh, zegt nu, we geven je alle tijd die nodig is om beter te worden. Maar ja, uh, wat gaan we doen als het nog maanden duurt? Zijn gezondheid is een beetje staatsgeheim. We weten alleen dat het ernstig is. Zo ernstig dat hij dus zelfs niet eens in staat was om op 10 januari beëdigd te worden. Het zijn dus politiek hele onzekere tijden in Venezuela. Ja, en misschien overvragen we je nu, maar ligt er een scenario klaar voor het geval de boodschap komt dat hij toch niet beter wordt? Ja, ongetwijfeld zijn ze daar druk mee aan het werk. Dat scenario, dat zal er zeker zijn. Ik denk dat ze daar ook nog in de hoogste regionen van de Venezolaanse regering over debatteren. Maar wij krijgen dat uh, scenario voorlopig uh, echt niet te zien. Uh, we moeten gewoon afwachten wat er dan gaat gebeuren. Mark Bessems was dat over uh, de uitstel, uitstel van uh, het verlengen van de regeerperiode van Chavez. Hij is te ziek op dit moment. En wat er nu verder gaat gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1. Journaal de Karo neemt het over op Radio 1. Zwaar Kokkelman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Het gaat over geld, hè? Geld, geld, geld. Ja. Woekerpolissen. Uh, want ondanks, uh, ja, ondanks alle goede voornemens om te stoppen met die woekerpolissen... hebben verzekeraars hun leven nog altijd niet gebeterd. blijkt uit onderzoek, verzekeringspolissen zijn ingewikkeld, ondoorzichtig... en maken uiteindelijk niet waar wat ze beloven. Huh? blijkt allemaal uit onderzoek van woekerpolis.nl... Verder, meer geld. Het Openbaar Ministerie heeft het afgelopen jaar 50 miljoen euro aan crimineel geld opgehaald. Er was gisteren in het nieuws. De minister wil meer. Het kan ook meer als we het een beetje handiger aanpakken. En er is een enorme bende in Rome omdat er van alles mis is met het ophalen en verwerken van het vuilnis daar. Kijk of de maffia er weer iets mee te het maken heeft. Ja, het het zal weer, ja. ja. <laughs> dat zal Ja, Dat er meer zometeen bij de KRO. Eerst nu het nieuws. Dorald, Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Groningen is vannacht een vrouw van 43 door geweld om het leven gekomen. Volgens de politie is het slachtoffer een prostituee. Ze werd gevonden in een pand in de rosse buurt van Groningen. De dader is voortvluchtig. En de twee Rotterdamse ROC's, Zatkin en Albeda College, overwegen samen te gaan. En vervolgens willen ze zich opsplitsen in zeven aparte zelfstandige scholen. Die moeten aparte vakcolleges worden voor bijvoorbeeld techniek, zorg en ICT. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB-verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op woensdag... maar we hebben een aantal ongelukken en die veroorzaken veel vertraging. Dat is op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukel en knooppunt Holendrecht, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Kortenhoef en de aansluiting met de A2, 2 kilometer. En dan de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Herbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel... 5 kilometer door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht en het verkeer richting Utrecht kan beter omrijden. Volgt aan de borden Breda-Gorkum. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Alle verzekeringspolissen zijn woekerpolissen. Het Openbaar Ministerie pakt 50 miljoen af van criminelen, maar dat zou het dubbele kunnen zijn. Het stinkt in Rome, omdat ze het vuilnis niet kwijt kunnen. Parfum dat ruikt naar de polder. Ja, en het ochtentumeur van Koos Postemaat is anderhalf over half tien. Dit is de KRO, met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is nog altijd in Amstelveen waar een wethouder alleen nog maar advies wil van betrokken ambtenaren. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via... Goedemorgen -nederland Ondanks de grote ophef over Woekerpolis en het verscherpte toezicht daarop... maken verzekeraars er nog altijd een potje van. In offerters werden en worden nog altijd misleidende berekeningen gemaakt... waardoor de consument aan het einde van de rit op een veel lager bedrag uitkomt... dan is voorgesteld. Blijkt allemaal uit onderzoek van de 30.000 leden tellende vereniging... Woekerpolis.nl. Pieter Leijzen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die club. Um, ja, dat is juist. Ja. Uh, alle Woekerpolissen zij, alle polissen zijn Woekerpolissen? Ja, dat is onze stelling wel. We hebben een nieuw gebrek ontdekt en dat, dat beperkt zich niet alleen tot polissen die een lagere kostenstructuur hebben, maar tot alle polissen. Dus van een verzekeringspolis tot een levensverzekering, tot alles? Ja, eigenlijk polissen die bedoeld zijn om een hypotheek af te lossen en ook polissen die bedoeld zijn om pensioen op te bouwen. Maar er was toch afgesproken dat we dat niet meer zouden doen? Dat was wel de afspraak. Alleen uh, in die afspraak is niet meegenomen dat, uh, dat verzekeraars eigenlijk al sinds het, uh, de verkoop in de jaren negentig van deze polissen is gestart, dat ze een, uh, ja, het eigenlijk over het hoofd zien dat ze daar een rekenmethode hanteren die, ja, die nadelig is voor de consument. Maar ook dat hadden we toch afgesproken dat we dat niet meer zouden doen? Ja, maar dit, dit is echt een, een gebrek wat, uh, wat ja, bij die afspraken niet bekend was. Uh, wij weten het sinds twee jaar. We hebben het laten onderzoeken door de Universiteit Groningen en door een uh, actuaris. En ja, het blijkt dat, uh, dat, ja, dat de rekenmethode die ze gebruiken gebaseerd is op uh, verschillende gemiddelden. En daar heeft de consument geen weet uh, van. Het, uh, het komt er eigenlijk op neer dat uh, aan het einde van de looptijd. Uh, het uh, gemiddelde wel gehaald wordt, dat het fondsrendement wel gehaald wordt... maar dat de klant uh, 44 uh, lager kapitaal heeft opgebouwd. 44 minder? Ja, dat is, uh, dat is fors, hè? Dat is bijna de helft minder. Ja, dat klopt, ja. ja. Hoe kan dus dit? Ja, dat is... Nou, ja, kijk, verzekeraarsreken naar het verleden toe met een uh, meetkundig rendement en naar de toekomst met een rekenkundig rendement. En daar zit per jaar een verschil in van 2%. En nu is het zo dat, dat zeg maar de, de gemiddelde Nederlander is wel op de hoogte is wat een gemiddelde is, maar is zeker niet op de hoogte van het feit dat er twee soorten gemiddelden zijn. En ja, ze denken dus echt als een bepaald gemiddelde gehaald wordt, krijg je ook een bepaald kapitaal. Maar de verzekeraar bedoelt niet het gemiddelde dat we allemaal kennen... maar bedoelt het meetkundig gemiddelde. En dat valt, valt 2% lager uit. Ah, kleine lettertjes weer. Ja, het staat er niet eens in in de kleine lettertjes. Het, het, oh. wordt, het, wordt, zeg maar, ja, het wordt gewoon gebruikt en, en geacht dat, dat mensen dat weten. En ja, maar hey, niemand ja, we weet dat, dat dus. Nee, maar is dat dat dit nou een kwestie van, van bewuste misleiding... of van de onwetende consument? Nou, ik kan me niet voorstellen dat verzekeraars toen ze deze producten maakten... dat ze daar niet van op de hoogte waren. Dat, uh, ja, goed, dat, dat lijkt me een bewuste misleiding. Om hoeveel polissen gaat het eigenlijk? Ja, de getallen op internet, zijn eigenlijk dat er, dat er, of op internet en in de media zijn dat er 7 miljoen van deze polissen verkocht zijn... in de loop van de jaren. En dat geldt voor alle polissen. Voor alle polissen. Maar goed, ja. we, we zijn toch allemaal wel gewaarschuwd de afgelopen jaren, zou je zeggen? Ja, maar voor sommige dingen kan je niet gewaarschuwd worden. In de zin als je niet op de hoogte bent dat verzekeraars uh, zulke trucs uithouden door verschillende gemiddelden te hanteren. Mm. En als je überhaupt dan niet op de hoogte bent dat die verschillende gemiddelden bestaan, dan, uh, ja, goed, dan, dan kan je eigenlijk niet op de hoogte zijn. En wat nu? Ja, nu, nu? ja, we zijn al een tijdje bezig met het Verbond van Verzekeraars geweest. Ze hebben dit aangekaart en natuurlijk uh, gevraagd of ze er iets mee willen doen. En ja, we zitten nu natuurlijk in de fase dat het ontkend wordt. En uh, de volgende stap is eigenlijk dat wij uh, procedures gaan opstarten. En dat zal in uh, ja, dit kwartaal uh, nog gebeuren. Dus u stapt voor het voorjaar naar de rechter? Ja, voordat, het, uh, voordat de zomertijd begint... dan uh, liggen de dagvaardingen inderdaad in de bus bij de verzekeraars. En wie klaagt u aan? Ja, eigenlijk allemaal. We beginnen met, met de grootste. Dus uh, de, de Delta en uh, de egons van deze wereld. Maar er zijn 60 verzekeraars en uh, daar, uh, ja, daar gaan we allemaal naartoe. En die kunnen allemaal een nagetekende brief van u verwachten? Ja, en, en vervolgens een dagvaarding. Ja, ja. En wat hoopt u daarmee te bereiken dan vervolgens? Nou, de, de, dat, dat de schade vergoed gaat worden. En dat, ja, dat gaat flink in de, in, ja, in de papieren lopen. Maar dat toch mensen gaan krijgen waar ze uh, recht op hebben. Ja, maar dat kunnen dus... ze natuurlijk nooit betalen, die verzekeraars. Ja, dat, uh, ja dat, dat, dat, dat zou kunnen dat ze dat niet kunnen betalen. Sommigen kunnen het wel betalen, voor anderen zal het inderdaad uh, inderdaad lastig worden, ja. Ja, maar is dan, bedoel dan dan doen dat de hele handel in elkaar? Laat ik het maar niet helemaal plat zeggen. Ja, <laughs> ja nou ja goed, kijk, uh, wat ja, wie, wie schade veroorzaakt moet betalen, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat. Uh, ja dat als je, als je zeg maar, schade veroorzaakt, dat het niet zo kan zijn... omdat je het niet kan betalen, dat je er zomaar mee weg kan komen. Maar goed, we hebben toch ook een toezichthouder in dit land... namelijk de Autoriteit Financiële Markten. Ja, dat klopt. En je zou inderdaad verwachten dat hij daar uh, de vinger op had gelegd... al in een eerder stadium. Maar goed, uh, de toezichthouder weet kennelijk ook niet alles. Ik zou eens bellen. Ja, dat, uh, dat doen we ook. Daar, uh, en wat daar, is dan de reactie als u de AFM belt? Ja, nou ja, goed, uh, dat... Ja, dat is verder nog open. Er, er zijn geen reacties nog. Nee. Maar we hebben het ook bij het verbond van verzekeraars neergelegd. En daar... Uh... Ja, daar komt dan een reactie van dat ze het uh, eigenlijk niet kunnen voorstellen. Dat ze het, dat het ja, bij iedere verzekeraar verschillend is. Dus het zijn eigenlijk reacties die niks zeggend zijn. Goed resumerend. Uh, u hebt uitgebreid onderzoek gedaan. En wat blijkt daaruit? Alle polissen zijn woekerpolissen Nog altijd vanwege die twee verschillende meetmethoden binnen één polis. Waardoor consumenten uiteindelijk tot 44% minder opbrengst krijgen. En u wilt daar een einde aan maken. Dus u stapt naar de rechter. U sleept al die verzekeraars voor het gerecht. Dat klopt. Dat is de juiste conclusie. Pieter Leijsen, voorzitter van woekerpolis.nl. Uh, Ik dank u wel. Ja, heel graag gedaan. Primaal. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Britse koningin Elisabeth zoekt voor 17.000 euro per jaar... en gratis woonruimte een nieuwe afwashulp. Hoe word je eigenlijk bordenwasser aan het hof van onze eigen koningin? Beatrix, Mark van der Linden, hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty... heeft het antwoord. Nou, als je bordenwasser wil worden bij de koningin... dan uh... Het is eigenlijk het advies, wachten tot er een vacature komt. Vroeger kon je eigenlijk alleen maar aan het hof een baan krijgen als je connecties had. Ze namen graag mensen aan die al bekend waren met iemand die daar werkte. Graag kinderen, familieleden van trouwe hofmedewerkers. Maar tegenwoordig moet het openbaar aanbesteed worden. Dat betekent dus dat de koningin, als ze iemand nodig heeft, ook een advertentie plaatst in een krant. Nou, als je bordenwasser wil worden, ik denk dat je dat ook niet zomaar wordt... hoewel het misschien lijkt alsof het uh, het meest onbenullige baantje uh, ten is... Maar als je bordenwasser bent, dan krijg je ook het eeuwenoude serviesgoed van de koningin te wassen. En daar is men erg zuinig om, uh, op, onbegrijpelijke redenen. Dus dat zullen ze door vertrouwde mensen laten doen. Aldus het antwoord van Mark van der Linden, hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl is het mailadres voor uw vraag van vandaag. Zitten Circus. No more. Tijd om naar Amstelveen te gaan. Daar is Martijn Ginius. Waar lopen we nu? Wij lopen nu uh, richting Palet Noord. Een basisschool in Amstelveen. En, en als, ik, als u het nou aan uw ambtenaren zou vragen, zouden die dan ook meteen weten waar ze lopen? Heel veel weten dat wel, ja. ja. ja. Dat is de bedoeling, hè? Herbert Raad, wethouder in Amstelveen. Uh, u heeft gezegd, ik wil geen advies meer van ambtenaren die niet betrokken zijn bij Amstelveen. Amst en ook ambtenaren die dus eigenlijk niet meer weten waar het allemaal is in Amstelveen. Mensen die beleid moeten maken. Uh, en de meeste ambtenaren weten dus wel waar ze moeten zijn? Ja, heel veel wel. Heel, uh, heel veel goede betrokken mensen. Maar ja, soms heb je ook wel eens iemand ertussen zitten die, uh, nou ja, die, het, uh, die het wat anders doet. Oh ja? Oh, nee, noem eens een voorbeeld. Nou, ik heb het één keer meegemaakt dat iemand... Uh, bij mijn thuis kwam en we zouden gaan kijken bij uh, zo'n plek als deze. En toen zei ik van nou, uh, ik rij wel even achter je aan. Zei, nee, doe, nee, doe maar niet. Ik rij wel achter jou aan, want ik weet niet waar het is. En die man die moest mij adviseren over die plek. Ja, kijk, toen heb ik gezegd van ja, dit wil ik gewoon niet. Dus in mijn eigen buurt, uh, ik weet wat hier aan de hand is. En als jij me hierover adviseert, terwijl je eigenlijk niet weet... Nou, terwijl je hier nooit geweest bent, ja, dat vind ik gewoon niet goed. Waarom kan hij niet adviseren over die plek? Want je zou kunnen denken, ja, hij kan ook een paar belletjes doen en uh, via vier wat horen. Ja, omdat, omdat je er zelf geweest moet zijn wil je, wil je alle finesses altijd uh, nou ja, goed kunnen zien. En uh, dat, hoort, dat hoort bij die betrokkenheid. Ga kijken, wonen daar wat oudere mensen? Of uh, hoe ziet het eruit? Uh, kun je nog andere, zijn er nog andere oplossingen? Je moet er vaak geweest zijn uh, om met goede oplossingen te komen. Ja, nu zijn we op deze plek. Er is ook zo'n plek uh, een school in aanbouw, een, uh, een veldje. Uh, en de ambtenaar die hierover heeft geadviseerd, was die wel even gaan kijken hier? Ja, die is, die is wezen kijken. Alleen die heeft een advies gegeven, want hier is een buurt wat, die, die verjongt. Er komen heel veel jonge gezinnen, veel uit Amsterdam ook. Uh, van maak je hier nou een voetbalveldje? En dan hebben ze gezegd, nou doe maar niet, want het kan overlast geven. Ze dus we hebben gezegd, nou gaan we kijken. Uh, van, vinden, we dat nou, uh, vinden we dat nou met z'n allen of, uh, of niet? Dus we zijn hier met, uh, met z'n vier of vijf mensen geweest, uh, rondgekeken. En dan hebben we gezegd, van, doen we doen het toch. Dus hij had eigenlijk niet goed gekeken? Nou ja, nee. Dat vond hij, hij heeft een advies gegeven van, nou, je, hebt, je, je hebt heel veel kans op overlast. Je hebt hier mensen tegenover wonen, zoals, je, zoals je ziet. Maar toch alles afwegende, vind ik en vinden wij... Uh, ja, dat we het toch, toch maar gaan doen. is dus toch nog beter kijken, nog meer praten in de buurt. Uh, nou heeft uh, Amstelveen 740 ambtenaren en twee derde woont niet in Amstelveen. Is dat een probleem? Uh, nee, want uh, dat kan ik ook gewoon niet van mensen eisen. Ik, bedoel, dat is, dat is, uh, uh, ik vind wel, wat wel een probleem is als mensen niet betrokken zijn bij Amstelveen. Maar dat geldt ook voor als je bij een bedrijf werkt. Als je niet betrokken bent bij je bedrijf, ja, dan. dan ja, wat doe je daar dan ook? Ja, maar als er bijvoorbeeld in Almelo is er een partij, Vrij Almelo, die heeft gezegd. heeft een motie ingediend. Die heeft gezegd: we willen eigenlijk dat alle ambtenaren. Het is wenselijk dat alle ambtenaren in Almelo gaan wonen. Die, die motie heeft uiteindelijk niet gehaald. Maar zou je niet voor zo'n motie zijn hier in Amstelveen? Nou, wat wij doen, wat, dit, wat wij als college doen. De top, dus onze gemeentesecretaris in de directie. Ja, daarvan vragen we wel dat ze uh, in Amstelveen wonen... of in Amstelveen gaan wonen... of heel dicht bij Amstelveen wonen. En dat is wel, uh, daar vragen we het wel van. Dus dat kan ik wel begrijpen, dat je dat belangrijk vindt. Zeker voor de mensen die, die het voor te zeggen hebben in de organisatie. Uh, maar voor anderen, ja, vind ik, moeten ze vooral betrokken zijn. Betrokken bij een onderwerp, goede adviezen geven. Maar vergroot je die betrokkenheid niet als de mensen hier ook wonen? Uh, ja, dat doe je zeker. Maar, maar je kunt niet, vind ik... van 700 mensen, ook gelet op... Zeg maar, ja, bedoel, daar is Amstelveen nog gewoon te klein voor. Ja. Welke afspraken zijn er wel gemaakt om die betrokkenheid van de ambtenaren te vergroten? Nou, het gaat mij met name om de beleidsambtenaren. En daar heb ik met het afdelingshoofd over gesproken. Maar ook met de OR. Van nou, zorg er nou voor dat je mensen echt de ruimte geeft. Ja, om ook eens af en toe uh, te gaan kijken bij de onderwerpen... waarover je adviseert. Als je adviseert over een school... ga eens kijken bij die school. Ga eens praten bij die school. We hebben hier twintig basisscholen. Ze zijn allemaal anders, kan ik je verzekeren. Ja, dat betekent ook dat je niet met een soort... Uh, ja, van de, ik heb alweer een adviesje van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Hatsje kedees, stempel erop, klaar is Kees. Ja, zo, zo werkt het niet. En dan, dan word ik... Als ik daar mee op pad gaan als bestuurder, als politicus, word ik natuurlijk ook ongeloofwaardig. Want dan mensen in de gemeenteraad zeggen, nou meneer Raad, wat u zegt, ja maar dat klopt helemaal niet, want daar is het anders. Dat, dat, dat, dat kan niet. Een schop onder een kont, de straat op en daar het advies en het beleid maken. Dat is het uh, advies dan weer van wethouder Herbert Raad nou. uit Amstelveen. Dank u wel. Oké, okay. prima, graag gedaan. Aarzelend, dan dankje Bij Martijn Griemiers vanuit Amstelveen. Straks de Napolitaanse toestanden in Rome. Stank door vuilnis dat blijft liggen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1986. Deze dag in 1986 proclameert koningin Beatrix Flevoland tot de twaalfde provincie van Nederland. En dat woord proclameren is door de Flevolanders zelf met zorg gekozen, weet Henk Liché op dat moment directeur ruimtelijke ordening bij de kerstverse provincie. In dat begrip proclameren, daar zit er toch iets in van dat doe je zelf, hè? dat doet geen, niemand anders voor je. Koningin Beatrix verrichtte vanmorgen de officiële handeling voor de oprichting van de nieuwe provincie Flevoland. Uh, er was een, een, een, een landkaart gemaakt van Nederland en er was een puzzelstukje bij wat, wat de koningin dan moest als in moest drukken in dat, in dat, dat nog open gebied. En dat, dat puzzelstukje was dan Flevoland. Flevoland dus, de nieuwste en ook de leegste provincie van Nederland. Er wonen in die hele provincie nog minder mensen dan in een stad als Eindhoven. 170.000 inwoners heeft Flevoland nu. Over 15 jaar moet dat meer dan verdubbeld zijn, tot 360.000. Sommige politici zijn tegen de oprichting van die twaalfde provincie. Omdat er te weinig mensen wonen en maar zes gemeenten zijn. Ja, Flevoland was echt een, uh, een randgebiedje voor de ander. Hè? Als je, uh, vanuit Noord-Holland keek men naar Almere. Uh, vanuit Gooi ook trouwens. Vanuit Gelderland uh, keek men na, naar uh, een dorpje als uh, en Leviestad. Um, maar, maar kijken dan in de zin van... Uh, kunnen, we, kunnen wij het gebruiken? Dat is een soort windgewest... voor de omliggende gebieden. En een windgewest, dat moet u zien als een... Uh, een poging om, um, om Flevoland te gebruiken... om allerlei dingen die je zelf niet hebben wil... Uh, vuilnisbelten, uh, slechte bedrijven... Uh, nou ja, allemaal, allemaal dat soort zaken... Om die, uh, om die naar Flevoland over te hevelen... zodat ze het omliggende gebied... dat uit zijn eigen gemeentegrenzen kwijt was. En dus vandaar ook dat begrip proclamatie. Hè? Toch als een soort verzet... Uh, u noemde dat, dat, dat, uh, provocatie, maar dat, dat is niet het goede woord. Wel een soort uh, verzetsuiting. Kijk, wij, wij uh, nou ja, zoals een kind zelfstandig worden. Wij gaan onze eigen toekomst hier bepalen. Nederland heeft in zijn strijd tegen het water uitdagingen nooit gestuurd. Flevoland is daarvan een sprekend resultaat. En Cliché, directeur ruimtelijke ordening destijds bij de provincie Flevoland over de proclamatie van die provincie deze dag in 1986. I got a man with two left feet, Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Geldt ook voor de vuilnismannen in Rome, want daar stinkt het namelijk. Uitpuilende prullenbakken, vuilnis naast containers... en ophaaldiensten die de helft van de troep op straat laten liggen. Het Wieg zee goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Gezellig, daar. Ja, vies inderdaad. Hè? Hoe vies is het? Ik, uh... Nou ja, ik heb er vandaag nog eens extra op gelet, de kinderen naar school gebracht, dan kun je de containers die er netjes uitzien, waar geen vuil naast ligt en die er echt ongeschonden uitzien, nou die kan je echt op één hand tellen. Um, de meeste die zijn kapot, liggen uh, omgedraaid, er ligt vuilnis naast uh, en het stinkt natuurlijk, ja. En waarom? Bekend probleem... Um... Kennen we uit Napels, kennen we uit Sicilië ook. Er wordt veel te veel afval geproduceerd in Italië. Er wordt veel te weinig gescheiden ingezameld. En dan zie je dat uh, het probleem van de opslag uh, komt uh, kijken. Rome heeft de grootste opslagplaats, stortplaats in Europa, waar onbewerkt vuil gedumpt wordt. En die stortplaats ja, die, die zit bijna aan zijn capaciteit, dus ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze er nu mee aan moeten. Het vuil moet natuurlijk gewoon verwerkt worden. Er is één verbrandingsover op de stortplaats, die werkt al een jaartje niet meer. De andere twee zijn nooit in werking getreden. Dat is dus een probleem en uh, ja, daar moet nu een, probleem, een oplossing voor gezocht worden. Jij hebt het over Napels net, dat kennen we natuurlijk allemaal... en daar was ook een rol weggelegd voor de maffia destijds. Is dat ook in Rome het geval? Nou, nog niet en dat willen ze zeker voorkomen... want waar problemen zijn en waar oplossingen gezocht worden... daar is natuurlijk ook geld te verdienen en daar springt de maffia meteen op in. Dus dat willen ze voorkomen... Um, de, de eigenaar van de vuilstortplaats in Rome. Die wordt door woedende burgers hier wel eens maf, voor mafioos uitgemaakt. Want die heeft er natuurlijk wel heel veel aan verdiend. Die krijgt jaar op jaar. Een verlenging van zijn vergunning. Hij verhuurt de grond aan de stad Rome, dus hij verdient eraan. Bovendien is hij ook de eigenaar van de grond... waar um, eventueel een nieuwe vuilstortplaats, een tijdelijke opslagplaats zou moeten komen. Ah. Uh, dus hij gaat er dubbel aan verdienen. Dus wat dat betreft uh, wordt hij soms wel eens uh, als mafioos aangeduid. Maar ja. nou, ik ben gewoon een slimme zaakman. <laughs> ja, maar wel met een enorme bende tot gevolg. En hij heeft er dus ook geen uh, belang bij dat die verbrandingsovers <coughs> pardon, uh, gaan werken. Want dan heeft hij dat tweede stuk grond niet meer te verhuren. Nee, inderdaad. Uh, nu is het zo dat de minister van Milieu... Uh, dus op landelijk niveau de zaak in handen heeft genomen... heeft een decreet... Uh... Aangenomen, waardoor hij eigenlijk uh, een commissaris aanstelt die alle macht krijgt in Rome om dit probleem op te lossen. Dus nu is, het, uh, nu is het in handen van die commissaris. En die zegt, uh, er komt helemaal geen nieuwe tijdelijke opslagplaats. Want we moeten het probleem uh, oplossen door het vuil te verwerken. Dus A, ah, inderdaad, die uh, verbandingsover moet zo snel mogelijk weer aan de slag. Die twee anderen, die, uh, die moeten ook gaan werken. En tot die tijd moet de rest van het vuil in de regio. ...van Rome in Lazio dus worden verwerkt. Er zijn nog meer uh, verwerkingsbedrijven uh, die dat zouden aankunnen. Er is nog voor 900.000 900 ton capaciteit zeg maar, om vuil te verwerken in de regio. Dus daar moet het nu naartoe. Vandaag wordt uh, beslist waar het dan precies naartoe gaat. Maar de gemeentes daar hebben al gezegd... ...wij willen dat vuil van Rome natuurlijk helemaal niet. Dus die gaan weer een rechtszaak aanspannen. En dat is weer die Italiaans. We zullen zien uh, wie de langste adem heeft. Wat een bende en wat een bestuurlijk onvermogen. Welkom in Italië. Ja. Dus voorlopig blijft het stinken en de komende maanden is er dus eigenlijk nog geen oplossing echt in zicht. Nou, die commissaris heeft wel gezegd dat voor het einde van de maand, dus voor eind januari, moet uh, het vuil dus verwerkt worden in de regio's. En hij heeft die macht om dat aan te, dat aan, dat aan te sturen. Dan moet ook voor half februari, moet die gescheiden afvalzameling ook uh, echt beter op poten gezet worden. Het gebeurt wel, maar bijvoorbeeld het organisch afval, dat wordt nog maar mondjesmaat opgehaald. En dat moet nu echt uh, gaan werken. Um, en het moet ook wel, want ze dreigen ook vanuit Europa om, uh, om een ja. zaak aan te spannen tegen tegen. Voor de volksgezondheid, natuurlijk. Het wieg, sterkte met de stanktaar vanuit Rome. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, het Openbaar Ministerie haalde 50 miljoen euro aan crimineel geld op. Maar dat kan het dubbele zijn in het vervolg van Goedemorgen Nederland. naar het nieuws van 10 uur. KRO. Vindt u zelf dat u antwoord hebt gegeven op de vraag? Wat was de vraag ook alweer? Nou, wat er onrechtvaardig aan was. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Easy.